Boekraad met het NOS-journaal. Iran heeft Israël gewaarschuwd dat op een Israëlische vergeldingsaanval een nog grotere luchtaanval zal volgen. Het Iraanse leger heeft ook de Verenigde Staten gemaand Israël bij zo'n aanval niet te ondersteunen, omdat Iran in dat geval ook Amerikaanse bases tot doelwit zal maken. De Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties zegt dat de luchtaanval van vannacht... een reactie is op het bombardement op de Iraanse ambassade in de Syrische hoofdstad Damascus begin deze maand. De zaak kan volgens de delegatie hierna als afgedaan worden beschouwd. Israël heeft nog niet besloten hoe het gaat reageren op de grootschalige Iraanse aanval van vannacht. Dat zegt een Israëlische functionaris tegen de Times of Israel. Het oorlogskabinet komt halverwege de middag bij elkaar om te bespreken wat de volgende stap zal zijn... De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn land de aanval heeft afgeslagen. We onderschepten en samen zullen we zegen vieren, schrijft Netanyahu op X. Volgens het Israëlische leger zijn er nu geen aanwijzingen dat Iran nog meer luchtaanvallen gaat uitvoeren. Maar het leger blijft alert. Het Israëlische luchtruim is wel weer vrijgegeven. De Amerikaanse president Biden heeft bij premier Netanyahu erop aangedrongen om geen tegenaanval uit te voeren als vergelding voor het Iraanse bombardement. Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde website Axios. Biden zou Netanjahu hebben gezegd dat een tegenaanval nu niet nodig is... nu de aanval weinig schade heeft aangericht in Israël... en nauwelijks slachtoffers lijkt te hebben gemaakt. Dat is winst, neem je winst, was de Amerikaanse boodschap. Het weer, bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Vooral vanmiddag geregeld zonnig. Het blijft vrijwel overal droog, bij 11 graden op de Wadden tot 16 in Limburg.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 Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. En zo kunnen een uh, paar zusjes die u regelmatig voorbij had komen in dit programma. we hebben het over de Limburgse zusjes. Was een duo afkomstig uit de omgeving van Veert dat SmartLap en Levensliederen zong. En ze waren actief tussen 1957 en 1968. Het duo bestond uit Ria Roda en Rosie Beelen. en... Uh, de grootste hit was de dans, die is uit 1957 en die gaat u nu horen. De Limburgse zusjes met de Boerinnenkendans. Zie de boerinnenkussen rotjes zwaaien. Is sta altijd voor de door aan hun knie. Zie de boerinnenkussen rotjes draaien. Naar achter en naar boven, zo gaat het steeds meer doen. Laat ze maar zwaaien, laat ze maar gaan. wees gerust, het kan geen kwaad. Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan. Als we doden zijn, is het te lang. Hey! zie je voor in de kussenrokjes zwaaien. Is goud en groterie, godbogen aan mijn knieën. Zie je voor in de kussenrokjes draaien. Naar achter en naar voren, zo gaat het steeds maar door. Die de vlakken uit de kern is in het land. Het is nu Facebook. Een jongens, een meisje, om naar het bal te gaan En klinkt het leuke meisje, dan zingen ze spontaan Zie de vrienden, kussen, ropjes, zwaaien Het is kant en broderie, tot bovenaan hun drie Zie de vrienden, kussen, ropjes, draaien Naar achter en naar boven, zo gaat het steeds maar door Laat ze maar zwaaien, laat ze maar gaan Wees gerust, het kan geen kwaad Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan. Als we dood zijn, is het te laat. Hey! Zie de hoeren, de kussen, de vaaien. is van en broderie tot boven aan hun krik. Zie de hoeren, de kussen, de draaien. Naar achter en naar voor. Zo gaat het steeds maar door. Laat, laat, laat, laat, laat, laat. Kwaad. Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan. Als we dood zijn, is het. De... Een opname uit 1956 met Kessera. En daarvoor hoorde je ook een nummer van de Silvera's met de, de postkoets. hebben Zandvoort, lokaal omroep uit de Badplaats Zandvoort. We gaan terug in de tijd naar een formatie die opgericht is in 1945. Een Nederlandse zangduo bestaande uit Theo Rekers en Hugo Kok. Ik heb het over de spelbrekers. De heren hadden elkaar in 1943 ontmoet in een Duitse munitiefabriek. Waar ze te werk gesteld waren. En in 1956 braken ze door met het liedje O, oh, wat ben je mooi. En die hoort u nu hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. In Zandvoort uit Zandvoort. De spelbrekers. Het O, oh, wat ben je mooi. haar alleen bewaren, het was pijnlijk en ook duur. Ze ging stokkoud naar binnen, met rimpels in haar huid. Ze kwam nog bakjes buiten en ook oh, wat luid. O, ben je mooi? Ongelooflijk! Enorm! Oh, wat ben je mooi? Ben je veranderd? Wat je ik, ik ken je haar, ja. terug. Maar vast aan mij Er was een kikkerslootje Daar viel de jongen in Hij kwam dan op de boven En zei die lieveling. Oeh, 20 jaar geleden moeten horen Toen noemde men haar nog de grote nachtegaal Als Borders dochter in een is geboren Werd ze beroemd, haar stem was kolossaal Maar toen de grote jaren langzaamaan vergleden Behoorde ook haar roem stilaan tot het verleden Die is gedaan, met die houwe, ze praat. De richting, de hoorzij, De richting, de richting, de richting, de richting, de richting, de richting, Nu woont ze eenzaam in een afgekeurde woning Aan het voetje van de oude Wester leeft ze voor Ze trekt van Drees, dat is haar enige beloning Er is geen mens meer die ze met haar stem bekoort. In haar penandkast ligt vergaan een touwtje rozen Van toen ze in de hoogste kringen mocht verpozen is gedaan met jouw superaan. Want er is is compleet naar de maan. De ogen zijn, kon ze makkelijk halen. praat de woning in die Toen het Jordaan steeds weer een aanvang had genomen, heeft zij er baaier nog één keer aan gedaan. Ze is als een vlinder op de lichtjes afgekomen, en plotseling zag men haar weer op het podium staan. Nog één keer klonk haar stem, het was net als in het verleden. En met haar laatste asem kwam de hoge zee. <tie> oh, ik word niet goed. Het is gedaan, niet te ze het Want er is stem is compleet, daar de man. Gezee, goed. Want... denk je niet zo aan, sorry. Dank denk je niet zo aan. Ik vind ze mooi. Het is toch maar een grammafoonplaatje. Er wielde het publiek voor de betalen. Ze dag, er riep ook al, die oude zipperaar op de woning in die pijn.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 Mm -hmm. Blijven jullie maar lekker slapen, hoor? Mm Haha, -hmm. ha. Zit in het weg maar... Hé, <laughs> mm -hmm. hey. Nu is je weg, nu is je weg, nu is mama je weer weg. Oei, zappen zappen oei, zappen Ik daar, zie ik daar. Oh, wat een prachtig ramelaar. Je bent het aan, boy. <laughs> la, la, la. la. Nu is het uit, nu is het uit. Wat is dat voor een geluid? Oh, papi is boos. Dan moet jullie even stil zijn. Haha, die gekke papi. Dan gaan we naar beneden. Zo, jongens, dan gaan we weer. Papi is weg, papi is weg. Papi is, papi is weg. Oei, aan dat was Boogie, dat was Boogie, dat was Boogie, Boogie. Dat was Boogie, dat was Boogie. Boogie, dat was Boogie. Wil je soms een lekker Boogie? Hey! Dat was Boogie. Dat waren de Jonkers en de Joffers met een opname uit 1958, de Trappelsak Boogie en de jaar daarvoor hadden Rijk te gooien in sorry, uh, sorry uh, Krijkamp moet ik zeggen. Niet sorry Jordaan, maar Jordaan Krijkamp. Uh, een hitje 1957, de oude Sopraan uit de Jordaan. Zie je van Zandvoort, lokale omroep uit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draaien. Nou, Daar bedank ik hem hartelijk voor. En de volgende artiest kent u allemaal. Op dit moment uh, heeft uh, onder andere een van de vele, Gerard Joling een uh, hit met, uh, met een nummer van hem. Twee motten. Ik heb het over Tom Manders, beter bekend als Doris. U hoort hem nu met een opname uit 1957, Me Volkstuin. Ik heb een Volkstuin met de zonnepiet.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 Nou, mijn suiker biedt de grond ingaat, mijn Rosalia te bloeien staat. Kijk naar mijn appelboom, daar hangt een vogelnest. Nou, mijn hier zin te voorschijn komt en de wereld om me heen verstomt, snuif ik lekker de lucht op van de koeien. Leg ik de viegen en te droven. In mijn hang met in de zon, dan waar ik me net in de hangende tuinen van dat oude Babylon daar op mijn volk bij mijn zonnep, boven de zapolje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 Kijk eens naar mijn edeldalia, naar de knoppen in mijn facie. Zie me ze ringen nou, ik heb ze wit en paars Maar vergeet me, vergeet me nietjes niet. Kijk, mijn eens even tussen het riet. Want in mijn slootje, daar woont het echt bij stekel, dit alles, gaat me nooit vervelen. Want ben ik de mensen moed dan kruip ik heel gauw in mijn schuld en vlucht ik naar mijn villa. Toe op mijn eigen volkstuin. Bij mijn schoonheid.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 frisse ochtendwandeling, dat is mijn liefste wens En als ik dan mijn liedjes zing, ben ik de rijkste mens Ik trek mijn wandelschoenen aan, lach opgewekt en blij. Ik weet niet waar ik heen zal gaan, de wereld is van mij. Eens van tijd tot tijd al zingende. En 70. Een ware inschakeling van historische feiten en wereldwaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid. Vrij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 Reek je uit de pol, de kind van het Blond van haar.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 haar toe en zou haar eens duidelijk bevelen Dat hooien, nog drooien, nog lot van de koe Mij langer een ziertje kon schelen Ik kwam bij het slootje met stoepje eraan En bleef op de brug vol ring staan Ik mocht er niet binnen, want weet je Er was mot en klauwzeer bij geetje. Christiani, het Greetje uit de Polder. En daarvoor ook een nummer van Eddie Christiane... maar dan was het Valdera. hem z'n antwoord. De volgende formatie is een Amsterdamse zanggroep dat eind jaren 50 bekendheid vergaarde met covers. Voor onder andere de Everly Brothers, Choir Sisters, Rooftop Singers en andere Amerikaanse tienergroepen. Ik heb het over de Furayos. En uh, in 1957 hadden ze een hit met uh, Bye Bye Love, oftewel. De bekant van uh, Want ik heb jou, uitgebracht op DK, hier hoort u de Foraio's met Bye Bye Love. Bye Bye Love, vaarwel tederheid, hallo eenzaamheid, ik vecht tegen een stoppom. Bye Bye Love, vaarwel lieflijkheid, hallo bitterheid, ik voel me moe en leuk om, vaarwel vaarwel mee. Oh, de mensen zeden tegen elkaar Wat zijn die twee daar? Een heel mooi paar Het was rood We're oh, Spade, trom, met verband.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 Morgen, zie je elke middag, zie je elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu drie keer? Ik wil de hele morgen, kweel de hele middag, weer zand bij je zijn Dan waren alle dagen vol geur en zonne scheen. De vogels zouden zingen en iedereen was blij. Elke morgen, zie je elke middag, zie je elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu drie keer? Het is niet veel, het is, niet veel. Het is heus te kort voor jou en mij en ik deel. En ik wil, mijn dag in drie en ben pas blij als ik je zie. Als ik je zie, al is het een keer of drie, keer of drie. Keer of drie. maar ga veel te van de Vorrajo's met de Ik zie je elke morgen... Ik zie je elke middag... Ik zie je elke avond. En daarvoor een opname 1951. een Leentje van Kapellen met Naar de speeltuin. En de volgende artiest is geboren... als Hermanus Christian Maria. Roepname Herman Emmink. Geboren in Amsterdam op 6 januari 1927. En overleden in Laren op 25 maart 2013. Nederlandse zanger en presentator. En hij werd vooral bekend... Geroept door zijn vertolking voor het wereldwijd bekende lied Tulpen uit Amsterdam uit 1957. Herman Hemingk nu op de radio met die grote hit. Als de lente komt dan stuur ik jou Tulpen uit Amsterdam Als de lente komt pluk ik voor jou Tulpen uit Amsterdam Als ik wil...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 Zo rode wensen jou het allermooiste wat mijn mond niet zeggen kan. Ze tulpen uit Amsterdam. Als de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 ik werd zo blij, zo blij, dat er eens verboren zit er niet opzij. Een zanger van de opera, die zong een mooie aria. Maar aan het einde van het lied wist hij helaas de woorden niet. La la la la, la la la la. Toen fluisterde men hem iets in zijn oor. En hij zong rustig ik ben zo blij, zo blij, dat mijn reis van voren zit en niet opzij. Ik ben zo blij, zo blij, dat mijn van voren zit en niet opzij. Met wachten op de ooievaarde, wie stond al een poosje klaar. Tra la la la, tra la la la la Het was een schatje van een kind en werd door iedereen met me. Tra, tra la la la la la la. Toen het in het badje werd gezet zij heet het van vrek Ik ben zo blij, zo blij Dat brust van voren je ten niet opzij Wat kleeft er die? Zo blij, geen wonder, ze wintje was een stijfselkissie Dat brust van voren je ten niet opzij Er kwam vandaag een dwangbevel Maar ik kreeg heus geen kippenbel ra La la la la la, la la la mijn vrouw werd rood en daarna bleek en was de heren dag van streek. la la. Maar ik zei kind, die zorg gaat weer voorbij. Dus ik als Lauwbandij. Ik ben zo blij, zo blij, dat mijn neus gebeuren zit niet op zee. Ik ben zo blij, zo blij, dat mijn neus gebeuren zit niet op zee. Allebei Ik ben zo blij, zo blij Oh daar nou, jongen, is afgelopen De... Ik zing dwars door het etiket heen Dat mijn neusvervoer zit er niet opzij Ik ben zo blij, zo blij Dat mijn neusvervoer zo er niet me boer, ik... ik heb boven, Zo liet mijn stoffer naar Rijk Om te zoenen, ik ben dadelijk al. Ja, geloof me, vrij met me stoffen Ik ben vlug op de been Neem een keel in een dweel in een vuil zo ben ik Door het leven te zweven, dat kennen iedereen maar doet al zoveel Wanneer nog geld op de aarde bestaat Moeten ze dat met je delen Laat draaien en zwaaien De wereld is rond En iedereen heeft het recht om te leven Maar heb je geen geld Naar een jetje in het maat Want een ander die zal het je niet geven Maar zit je misschien voor een keer in de rets, Neem dan een pils of een Tussen mij niet flikken, dat kunstje dat gaat niet door Bij mij valt er niks te pieken, daar ben ik te gauw voor Bij mij valt er niks te jetten, probeer een staatje vrij Maar als er wat valt, hij is er in het kantoor al die ongeveer tien jaar geweest. Hij jaagde op leeuwen, hij in een bleven, hij doodde een stier. Hij heeft een bomde en in nou blijft hij hier. Oom is terug, het Afrika. met allemaal leuke, vrolijke plaatjes uit een lang verleden. Hè? En zoals u weet, een reisje terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we iedere zondagochtend tussen 9 en 10. En als u het programma gemist heeft... dan kunt u natuurlijk op uh, zaterdag tussen 1 en 2... kunt u het programma nogmaals terugluisteren als herhaling. Zie je, we hebben antwoord. Een uurtje is kort... Zometeen, ik wens u heel veel plezier met CFM Jazz, Maar tot die tijd nog een kleine negen minuutjes te gaan. nog oh, iets minder. Annie de Reuver, geboren als Anna-Maria Klazina... De Reuver, geboren in Rotterdam op 19 februari 1917. En al daar overleden op 1 januari 2016. Nederlandse zangeres. En ze was een van de populairste Nederlandse zangeressen in de jaren 40 en 50. En uh, u hoort er nu. Annie de Reuver met Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. wens u nog een hele fijne zondag. Veel plezier met CFM Jazz en misschien tot volgende week. Tot ziens.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 Elke dag kijk ik s'avonds naar een venster in de straat. En mijn hart begint te bonzen als het lampje in haar kamer branden gaat. Maar Jan, maar Jan steek vanavond je licht dan, Dan is dat het dikke dat je had. Kom voor Ben we toch tot teen door het donker in voor de hele dag te zingen? Breng die lamp, breng die lamp, als we trouwen, als we trouwen, als we trouwen, als we trouwen voor een ding, voor een ding. En die lamp, en die lamp uit je kamer, de kamer, brandt in ons huisje Wie in je ramen zijn voor mij. Ik hoor nu meer en meer, precies als vroeger weer. Een vent er en die rolt weer iedere keer. Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. De sinaasappelen zoek ze zelf maar uit. Kleine, grote kepsen elke maat. Bijt er in het sap langs je kin, zo roept de man op straat Oh, daar zijn de appeltjes van de oranje weer Zien de zappelen, een kistje in Geld aan vrouw, die staat er niet voor lauw En van je hele hole houten, er moet maar in En van je hele hole houten, er moet maar in En van je hele hole houten, er moet maar in